Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In het Duitse stadje Leer, vlak over de grens bij Groningen... hebben waarschijnlijk zeven restaurantbezoekers het coronavirus opgelopen. Het zou de eerste besmetting in een restaurant zijn... sinds de horeca in de deelstaat neder op 11 mei weer open ging... Er gelden wel strenge voorwaarden. Zo moeten de tafels twee meter uit elkaar staan, de bediening moet een mondkapje dragen en gasten moeten hun naam en telefoonnummer achterlaten, zodat ze bij een besmetting makkelijk kunnen worden getraceerd. Vanwege de besmettingen in Leer zitten zeker 50 mensen in quarantaine. Nederland wil een Europees noodfonds waar landen twee jaar lang geld uit kunnen lenen om de coronacrisis te bestrijden. Ook moet de EU minder uitgeven aan landbouw en meer aan regionale ontwikkeling. Dat staat in een plan dat Nederland samen met Oostenrijk, Zweden en Denemarken heeft geschreven. Het is een alternatief voor het plan van Duitsland en Frankrijk voor een extra fonds van 500 miljard euro dat in de vorm van giften wordt verdeeld over de zwaarst getroffen regio's. De Nederlandse regering wil met het plan laten zien dat het constructief meedenkt... en niet de nee-zegger is in de Europese Unie, zoals vaak wordt gezegd. Woensdag presenteert de Europese Commissie haar plannen om uit de coronacrisis te komen. Half juni is er een EU-top. Bij Heusten in Brabant zijn deze week 58 schapen doodgebeten, vrijwel zeker door een wolf. Vannacht sloeg het dier opnieuw toe met drie dode schapen als gevolg. Op camerabeelden is te zien hoe de wolf de schapen te pakken neemt. Landbouworganisatie ZLTO is woedend over de aanval en zegt dat de wolf dwars door een woonwijk is gelopen om bij de schapen te komen. Wolvendeskundigen zeggen dat het om een zwervende wolf moet gaan, want een wolf met een territorium zoekt zijn prooi in zijn eigen gebied. Het weer, een afwisseling van stapelwolken en zon in het binnenland kan een bui vallen, er staat een stevige wind bij 15 tot 19 graden, morgen meer bewolking met vooral in het noorden kans op een bui, na het weekend minder wind, hogere temperaturen en meer zon.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 Radio Tolweg 10A, dit is CFM. Bij je tot aan 5 uur met Zandvoort op zaterdag. En je hoorde de eerste na tweeën. Dat was Starship uit de jaren 80. En dat is kan een stap als nauw. Als je dat maar in de gaten houdt, zullen we maar tegen bepaalde mensen zeggen. Goedemiddag Albert-Jan en hallo luisteraars. Goedemiddag uh, Rob, goedemiddag luisteraars, goedemiddag kijkers. U ziet mij niet, maar ik ben er wel. En uh, ja, zaterdagmiddag zonnetje schijnt, fris windje. Als je zwaait, dan kunnen ze je uh, toch nog zien, hè? Ja, ja die handjes. Nou, af en toe, zal ik het proberen. Uh, goed, uh, wat gaan we doen? Even hoesten. <kluisteren> Dat <is> Ik alweer. <laughs> ja, heel goed, heel goed. Uh, wat gaan we doen? Uh, drie uur lang live vanaf de Tolweg 10a. Zandvoort op zaterdag. En sinds kort is ook weer op zondag. Maar daarover in de derde uur veel en veel meer. Uh, wat gaan we doen? Uh, uiteraard rond de klok van half drie hebben we het weerbericht. Blijft het zo? Wordt het beter? Wordt het mooier? Wordt het minder? U hoort het allemaal rond de klok van half drie. Uh, we hebben het dier van de week. Er staan negen honden uh, in het, uh, zitten in het asiel. Zo hé. Acht zijn er al gegeven. En uh, we hebben nog eentje over. En die heeft de, de, de trieste naam Sully. Die is nog over. Die is net binnengekomen trouwens. Dier van de week dus uh, dit weekend is Sully. Gedicht van de dag. Ik heb er één klaar staan, maar ik heb toch een stapeltje meegenomen, dus ik laat jou nog even rustig uh, daardoorheen uh, browsen. En dan ben ik erg benieuwd welke het gaat worden. Dus liefhebbers, blijf nog even geheim. Het gedicht van de dag rond de klok van kwart voor vijf. Uiteraard hebben we het Zandvoortse weekoverzicht en uh, we hebben in het eerste uur uh, onze collega Jaap uh, Koper had een uh, interview afgelopen woensdag uh, ex exclusief voor ZFM met VVD-senator Erik van der Burg. Want die is aangesteld als informateur. En uh, Jaap gaat met hem uh, in debat, om het maar eens te zeggen. En we hebben het interview in een drie, de, drietal stukjes onderverdeeld. Zodat u op de hoogte bent wat de, wat de bedoeling is dat uh, deze uh, informateur uh, gaat doen. Gaat hij ook formeren, blijft hij informateur. U hoort het allemaal in dit eerste uur van onze collega Jaap Koper. Verder hebben we natuurlijk Pit Report, kwart over vier. Er is genoeg nieuws uit de wereld van de Formule 1. Ook uit de virtuele Formule 1, want die wordt morgenavond verreden in Monaco. Het begint geloof ik om zeven uur, maar dat zal ik morgen nog even voor u nakijken. Uh, verder hebben we natuurlijk ook Sport Kort, Sandvoorts nieuws in het kort. Uh, we hebben ook gehad, weerbericht, dier van de week, gedicht van de dag, Zandvoorts weekoverzicht. Ja, een mooi weekje was het trouwens, hè? Uh, Het was een mooi weekje, maar op donderdag, daar kom ik morgen ook weer even uitvoerig op terug, was natuurlijk, uh, ja, het begon hartstikke mooi. Maar ging toch op een gegeven moment mis. Toen kwamen toch een heleboel uh, uh, mensen terecht en begrijpelijk richting strand. Maar ja, dan krijg je die, die extra drukte en die heeft natuurlijk levert voor problemen. Maar daar gaan we morgen uitgebreid bij stilstaan. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om ook deze dag, deze zaterdagmiddag... te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender... ZFM Zandvoort. Dankjewel je Albert Jan. Het is lekker weer buiten. En genieten we natuurlijk met z'n allen van hier in Zandvoort. En meer over het weer straks om half drie, uiteraard. Door je het weer voor de komende dagen. En dan weet je ook waar je weer aan toe bent, wat betreft het weer natuurlijk. Hier is Tambourine. Rudy, RUNNING En dat was uh, Tambourine en High Under the Moon. Zo dadelijk het uh, nieuws in het kort met Albert Jan Marius weg van bent, jou. Vergeet me niet, ik moet lachen en zeg zeker niet: Ik ben weg van jou. Ze dus nemen mij nooit weg van jou. Het is al laat en ik hoor je praten weer in jezelf. Vroeger had je mij voor deze dingen wakker gepeld. Nu lig ik hier bij jou. En zeg wat is er nou?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 Lekker aan de weg, Jorden, Suzanne en Freek En weg van jou, hun uh, nieuwe single. 17 over 2, tijd voor het nieuws in het kort. VVD-senator Erik van den Berg, 54 jaar oud, is aangesteld als informateur in Zandvoort. Peter Kramer, fractievoorzitter van de Oude Partij Zandvoort. in de Zandvoortse Raad, was door het merendeel van zijn college-fractievoorzitters gevraagd om het voortouw te nemen. Van den Burg moet Zandvoort naar een nieuw college leiden. Het was de uitdrukkelijke wens van de Zandvoortse fractievoorzitters om te komen met een onafhankelijke persoon met ruime ervaring. Van den Burg heeft die ruime ervaringen ook de kwaliteit om mensen bij elkaar te brengen. Hij heeft de aanstelling aanvaard en gaat de komende weken gesprekken aan met de raadfracties burgemeester David Molenburg en uiteraard met de demissionaire wethouders. Ook dit jaar wappert, de Blauwe uh, op, wappert op de boulevard van Zandvoort de Blauwe Vlag. De Blauwe Vlag is een internationale milieuonderscheiding... en wordt jaarlijks toegekend aan stranden die veilig, schoon en duurzaam zijn. Afgelopen dinsdagmorgen werd op het Badhuisplein de Vlag alweer voor de 16e keer gehesen. Het doel van het Blauwe Vlag-programma is om overheden, ondernemers en recreanten... blijvend te betrekken bij de zorg voor schoon en veilig water, mooie natuur en een gezond milieu...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 Zelfstandige toiletvoorzieningen van strandpaviljoens in Zandvoort... die vanaf het strand bereikbaar zijn zonder dat men het strandpaviljoen hoeft te betreden... mogen opengesteld worden. Dat geldt dus niet voor toiletvoorzieningen binnenshuis. Voor het schoonhouden van de toiletten gelden de richtlijnen uiteraard van het RIVM. Het verhuren, uitlenen of anderszins ter beschikking stellen van strandbedden... Door, ex door exploitanten van strandpaviljoens is tot 1 juni niet toegestaan langs de hele kust. Hiermee wordt ongewenste terrasvorming tegengegaan en eenduidige handhaving mogelijk gemaakt. En tot slot, vanaf 25 mei kunnen verpleeghuizen in Nederland onder voorwaarden beperkt bezoek ontvangen. Voor Kennen Hart betekent dat bewoners van onder andere woonzorgslocatie de AG Bondaan... vanaf volgende week beperkt bezoek mogen ontvangen. Huis in de Duinen zal spoedig volgen. Tijdens de persconferentie van 19 mei jongsleden heeft minister De Jong bekendgemaakt... Dat de bezoek is toegestaan. mits er geen recente corona-besmettingen uh, zijn op de locatie. en er kan worden voldaan aan de voorwaarden van de RIVM. Audrey van Schijk, bestuurder Hart, laat weten blij te zijn voor de bewoners en familie. dat de bezoekregeling in de Bodaan kan worden verruimd. Dankjewel Albert-Jan, dat was het uh, Zandvoorts nieuws in het kort. Ja, afgelopen donderdag was het uh, behoorlijk uh, druk op het strand. Ik ben even op het strand geweest heb even deze opname gemaakt. Uh... Dan hoor je een beetje, een beetje de, de strandgeluiden, zeg maar. Gewoon met je mobieltje? Vanaf, ja, vanaf de boulevard. Ja, ja. En van je, mo mo je mobiel? Ja, natuurlijk. Tuurlijk, ja. Tuurlijk. Dus dit zijn de live strandgeluiden vanuit Zandvoort. Nou, morgen veel meer over het strand en wat er allemaal gebeurde... natuurlijk tijdens Hemelvaartsdag dit jaar onder corona. En hoe druk het wel was in Zandvoort. En wat daartegen gedaan is natuurlijk... En wij hebben lekkere muziek voor je. Hier is uh, Justin Timberlake. Christine Timberlake en uh, Chris Stapleton en uh, Say Something. Zo dadelijk het uh, weerbericht voor de komende dagen met onze eigen Piet Paulus Maas. Zijn naam is Albert Jan Vos. Maar eerst is deze van Duran Duran in Ordinary World. In singel van Duran Duran hadden Abdjan en ik het even over het hamstergedrag tijdens corona. Ja, ik heb uh, eieren gehamsterd. En wat heb jij gehamsterd, uh, Obertje? Ik heb niks gehamsterd, maar ja, ik moest er steeds weer wat, wat wijntjes bij halen. Ja. En dan denk ik, nou, loop, dan, dan, dan ene keer in het begin liep je dus langs een zeepapier en dan was er niks. Nou, dat gaat over. Op een gegeven moment was het er wel. Dus het was elke keer drie wijn en één rol wc papier <lacht> Geweldig, <lacht> nou ja, zo hebben we allemaal wel een beetje gehamsterd. Zie <lacht> je ja, van het hamster gaan we naar het uh, weerberichten uh, voor de komende dagen. Hoe ziet dat eruit, uh, albert -Jan? Nou, zoals je ziet, uh, Rob, vandaag schijnt de zon flink. Maar vanochtend was het eerst nog overwegend bewolkt. De wind waait uit het westen tot zuidwesten en is vrij krachtig. Windkracht 5 tot 6. De temperatuur stijgt naar maximaal 17 graden. Vanavond en vannacht is er een mix van wolken en opklaringen. Het blijft droog en het koelt af naar een graad of 12 Morgen is het bewolkt met kans op enkele buien. Zo nu en dan schijnt ook de zon. De zuidwestenwind is vrij krachtig tot krachtig. En de temperatuur stijgt morgen naar maximaal 16 graden. Maandag schijnt de zon weer volop en het blijft droog... en er, en er waait een zwakke tot hooguitmatige noord- tot noordoostenwind. De temperatuur stijgt zelfs naar waarde van rond de 20 graden. Ook dinsdag schijnt de zon volop, maar er is ook sluierbewolking zichtbaar. Het blijft droog en de temperatuur stijgt naar een graad of 20 graden. En dan nog, de rest van de week schijnt de zon flink en is het droog. De temperatuur stijgt naar een graad of twintig. Aan het eind van de week wordt het mogelijk zelfs nog warmer. Aldus Rico Schreuder. Dat zijn goede berichten, Albert-Jan. Weer eens naar te lezen op www.ricoweer.nl of kijk ook eens op meteopagina.nl of de ZFM-app. Dat was het weer. Zie je en op de ZFM-app heb je het weer voor deze regio door Lex van der Horen. Elke dag houdt onze weerman daarbij. Eerst op de radio, helaas kan dat niet meer, maar wel gewoon nog op de ZFM-app. Kijk even onder het uh, rubriek de meteopagina. En dan blijf je op de hoogte van het weer voor de komende dagen hier in Sanford. En hier is de Pesteline Dreambench. We langs bij Zove Zaterdag. Je hoorde de nummer 1 uit de top 40 van uh, dit moment. Dat was The Weekend en The Blinding Lights. Nou, aan het begin van dit programma zei je het al, uh, Albert-Jan. Uh, onze collega Jaap Koper die had van de week een interview met de informateur. Klopt. Uh, zoals, zoals je zegt, uh, wij hadden dus uh, uh, ZFM had uh, de heer Van den Burg bereid gevonden... om afgelopen woensdagmiddag rond half 6 de gast te zijn... in een extra radio-uitzending van... Uw enige echte lokale zender. Onze verslaggever Jaap Koper uh, ging met hem in gesprek... waarbij de nadruk lag op kennismaking met Erik van den Burg. Wie is hij? Maar natuurlijk werd er ook gesproken over de huidige politieke situatie in Zandvoort. Hoe nu verder? En uh, deel 1 van het interview uh, begint met de vraag van uh, onze collega Jaap van... hoe bent u uh, benaderd voor deze informatieklus te doen? Ik nou als Noord-Hollander wel gelezen dat er bij jullie het een en ander mis was uh, gegaan. Ja. En dat daardoor de uh, coalitie was gesneubeld en de wethouders een ontslag hadden ingediend. Mm -hmm. En uh, zaterdag uh, kreeg ik een sms'je van uh, de fractievoorzitter van de VVD. Mm -hmm. Of hij uh, mijn nummer door mocht geven aan de fractievoorzitter van uh, de oudere partij. Want ja, dat is de grootste club, hè, in ja. uh, ja. Zandvoort. En daar heb ik toen ja gezegd En toen hebben we maandag contact gehad. Ja, en zo is eigenlijk het spel op de wagen gezet. Ja, ja. ik... Uh,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 Maar degene die gaat formeren. Uh, aan het eind van het liedje uh, woon ik nog steeds in Amsterdam. En kom ik gewoon, zoals de gemiddelde Amsterdammer, met enige regelmaat in Zandvoort. Maar dan als toerist. Uh -huh. uh, het zijn de gemeenteraadsleden van uh, uh, Zandvoort die het zelf moeten gaan doen. Uh -huh. Dus in die zin verzamel ik meningen. Kijk ik of ik daar een uh, ja, soort grote gemeene deler uit kan halen. En of ik daar een vorm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 de wethouders hebben zelf ontslag ingediend. Dat is anders dan dat ze naar huis worden gestuurd door de gemeenteraad. Maar als ze zelf ontslag hebben ingediend... dan moeten ze ook na 30 dagen opstappen, wat er ook gebeurt. En dat betekent dat vanaf 15 juni uh, de burgemeester het alleen moet uh, trekken. Uh -huh. En uh, uh, ik heb de burgemeester hoog. Ik heb ook een aantal gesprekken al met hem gehad. Uh -huh. Maar je moet het gewoon niemand willen aandoen uh, dat je alleen uh, de gemeente moet besturen.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 Die voor de komende twee jaar blijft zitten mm -hmm. en die niet vanaf dag één uh, vechtend over straat gaat, maar gezamenlijk denkt... Ja, ik denk echt uh, ergens uit uh, 84 of zoiets. Maar het is gewoon 1980 waar hij uh, van uh, afkomstig is. Zo kort geleden. <laughs> zo, <laughs> zo, zo kort geleden. Het was geleden. een razende tv-serie, weet ik nog wel. Fame. Ja, klopt. Die dansschool in New York of zo was het. Met aller, allerlei verwikkelingen en toestanden. God, leuk dat die hier eens draait. Nou, ja, ik denk uh, laten we hem weer eens dra draaien. Oké, okay, uh, we zijn bezig met dat uh, interview wat uh, Jaap Koper inderdaad van de week had met de informateur uh, Erik van den Burg. Ja. En we gaan uh, luisteren naar uh, deel 2 van uh, dat interview wat hij afgelopen week had. Ja, um, ik ga eerst even op puntje 1 uh, beginnen, want uh, tempo, want u houdt van tempo, het lijkt wel uh, met uh, de vijfde versnelling door de tas heen uh, scheuren en denderen. maar dan denk ik als de tempo zo snel is, gaan er dan niet een bepaald risico ontstaan dat, je, dat u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 En uh, dat, is inderdaad, ja, dat hoort ook bij de politiek. Je wordt het oneens met elkaar en dan, uh, uh, ja, dan sneuvelt een college. Mm -hmm. Wat hier het bijzonder is, is dat heel veel uh, uh, partijen, nou, ook in de media bijvoorbeeld, al hebben gezegd: Ja, maar waarom is college hier overgevallen? Mm. Uh, dat had op die manier niet gehoeven. Ik heb uh, uh, interviews gezien, die soms ook gezien hebben, waarin D66 en uh, de PVV.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 Got a feeling higher than high. This is the real thing. Mm -hmm. This is the real thing. No more living in shame. And I'm not gonna run or gonna hide. op zaterdag uh, aandacht voor het interview wat uh, Jaap Koper afgelopen week had met de informateur uh, Erik van den Burg en we gaan zo vlak voor het nieuws en uh, weer van uh, drie uur gaan we naar het laatste deel van het interview luisteren leuke uh, aan informeren en misschien eventueel ook formeren Ja, dat is ingewikkelder Kijk, ik ben een politiek dier